5 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Turkije geeft fout met bombardement toe. Tien maanden geëist tegen aanvallen keeper AZ. Waarnemers naar meer steden in Syrië. Turkije heeft toegegeven dat de luchtmacht per ongeluk... in het grensgebied met Irak burgers heeft gedood... in plaats van Koerdische rebellen. Bij de luchtaanval van vannacht kwamen 35 mensen om... Volgens de Turkse regering waren de slachtoffers sigarettensmokkelaars... en geen PKK-militanten die een aanslag wilden plegen. Turkije laat uitzoeken wie er bij de geheime dienst heeft geblunderd. Een regeringswoordvoerder liet doorschemeren... dat de nabestaanden van de slachtoffers een schadevergoeding zullen krijgen. Het OM heeft tien maanden cel geëist... waarvan vier voorwaardelijk tegen Wesley van Wee. De Ajax-hooligan viel eerder deze maand... tijdens de bekerwedstrijd Ajax-AZ de keeper van AZ aan... De zaak tegen Wesley werd in, wordt in een snelrechtprocedure behandeld. Het vonnis volgt later vandaag over een kwartier ongeveer. Naast een zelfstraf wil het OM dat de relschopper verplicht wordt... zijn alcoholprobleem aan te pakken. In de Syrische stad Duma zijn betogers beschoten... terwijl er internationale waarnemers in de stad waren. Dat heeft een woordvoerder van de betogers gemeld. Hij zei verder dat er ook waarnemers in de opstandige stad Homs zijn beschoten... De leider van de waarnemers, de Soedanese generaal Dabi, veroorzaakte opschudding door te zeggen dat hij in Homs niets verontrustends had gezien. Later zei Dabi dat hij meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen. De laatste dagen zijn er tientallen doden gevallen in diverse plaatsen in Syrië. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 48-jarige vrouw 30 maanden celstraf geëist wegens verduistering. Door een administratieve fout van de gemeente Utrecht kreeg ze in 2009 een jaar lang geld op haar rekening gestort. In totaal ging het om ruim 9 ton. De vrouw betaalde er schulden mee af, ging er van op vakantie naar Curaçao en gebruikte het voor het kopen van dure kleding en een huis. Het geld van de gemeente was eigenlijk voor haar werkgever, welzijnsorganisatie Portes. De rechtbank in Utrecht doet over twee weken uitspraak. De eilanden Samoa en Tokelau in de Stille Zuidzee... slaan dit jaar 30 december over. Ze hebben besloten om van datumgrens te veranderen... om makkelijker handel te kunnen drijven met Australië en Nieuw-Zeeland. Eerst lagen de eilanden rechts van de datumgrens... vanaf morgenochtend 11 uur onze tijd links. De datum verspringt dan van 29 december naar 31 december. En daarmee verandert het tijdsverschil met Sydney... in één klap van 21 naar 3 uur. Wel een probleempje voor degenen die op 30 december jarig zijn. Zij moeten eenmalig hun verjaardag op de 29ste of de 31 e vieren. De Noord-Hollandse projectontwikkelaar Johan Wokke... mag de provincie Noord-Holland niet langer ongefundeerd beschuldigen van corruptie. En mag ook niet meer in het openbaar zeggen wie daar volgens hem bij betrokken zijn. De rechter in Alkmaar bepaalde in kort geding dat de projectontwikkelaar per overtreding 1000 euro boete moet betalen. Daarnaast moet hij een rectificatie plaatsen in twee regionale dagbladen en op een vastgoedwebsite. Wokke beschouwt zichzelf als een klokkenluider en wil daarom geen bronnen noemen en bewijsmaterialen overleggen. De rechter vindt dat dit niet kan. De supermarkten hebben in de week voor de kerst een recordomzet geboekt van 825 miljoen euro. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hebben supermarkten nog nooit zo goed gedraaid rond de kerstdagen. Het oude record van 751 miljoen euro stamt uit 2006. De supermarkten profiteerden ervan dat kerst in een weekend viel. De brancheorganisatie verwacht morgen en overmorgen ook een topdrukte in de supermarkten. Omdat oudjaar op een zaterdag valt, denkt het bureau dat veel mensen een uitgebreid diner zullen maken. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. In het vliegtuig uit Oostenrijk lagen twaalf wintersporters. Het merendeel had botbreuken. Ook waren er familieleden meegevlogen. De eerste gipsvlucht is later in het seizoen dan voorgaande jaren. Dat komt volgens alarmcentrale Mondial Assistance... door de goede sneeuwkwaliteit in de Alpen. Er ligt weinig ijs op de pistes, waardoor het risico op vallen kleiner is. De patiënten worden met ambulances vanaf het vliegveld naar huis... of naar een ziekenhuis gebracht. Op het NK Sprint in Heerenveen leidt Margot Boer... na één dag het algemeen klassement bij de vrouwen. Ze werd op de eerste 1000 meter tweede achter Irene Wust. Wust staat in het algemeen klassement tweede voor Annette Gerritsen. Bij de mannen heeft Stefan Groothuis de eerste 500 meter gewonnen. Hij bleef een fractie boven de 35 seconden. Jesper Hospers eindigt als tweede een duizendste seconde voor Hein Otterspeer...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 Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Zo meer over die fatale fout van de Turkse luchtmacht. Met 35 doden tot gevolg. Eerst gaan wij naar Heerenveen. De mannen zijn al een tijdje bezig aan de 1000 meter... op het NK-sprint in Tijalf. Stefan Grotehuis won eerder vandaag de 500 meter. Sebastian Timmerman nu volgens mij Mark Tuitert in de baan. De Olympisch kampioen van de 1500 10, meter. En die gaat niet goed hoor. Het hele seizoen gaat hij al niet goed. En je ziet nu ook dat hij de kracht niet op het ijs kwijt kan. Er zit gewoon te weinig snelheid in. Of het moet gebeuren in de laatste ronde. Hij neemt het op tegen Sjoerd de Vries. Die gaat nog altijd aan de leiding... maar begint nu een beetje stil te vallen op de kruising... waardoor tuit het. Ietsje dichterbij komt in de wetenschap dat Hein Otterspeer een geweldig persoonlijk record heeft gereden. Met 1'8'82 gaat Otterspeer aan de leiding. Nu weer het duel tussen Tuitert en de Vries. De Vries valt stil in de laatste bocht. Tuitert komt nog weer terug bij Sjoerd de Vries. Maar toch wint Sjoerd de Vries hier de rit in 1'9'64. Dat is de tweede tijd achter Hein Otterspeer. En met 1'09'77 rijdt Tuitert de voorlopig vierde tijd. En is een uh, vervolg van het seizoen zo na de eerste dag voorlopig behoorlijk ver weg voor Mark Tuitert, die eerder deze week... de niet te slaagde zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden op zijn 1500 meter. Dus het is alles of niets deze twee dagen voor Mark Tuitert. Hij staat nu al vierde in een klassement over twee afstanden. Er komen nog drie ritten, dus hij zal morgen er alles aan moeten doen. En anders kan hij aan het einde van dit kalenderjaar al met vakantie. En bij de rit van Stefan Groothuis tegen Ronald Mulder... komen we bij jou terug. Sebastiaan Timmermans, dat. Het Turkse leger heeft een grote vergissing begaan. De luchtmacht wilde PKK-strijders bombarderen in het Zuidoosten... maar in plaats daarvan troffen ze Turks-Koerdische burgers... die niks met de PKK te maken hadden. Met gevolg dus 35 doden. Ook kinderen zijn om het leven gekomen. Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, wat weten we inmiddels over die slachtoffers? Nou, ze waren dus allemaal bezig om brandstof te smokkelen vanuit Irak naar Turkije. Het zijn vooral jonge mensen, er zitten een paar kinderen van 15 tussen, melden de Turkse media. Ze kwamen ook uit één grote familie. en Een aantal van hen, of heel veel van hen, die zijn uh, levend verbrand. En die hebben echt gruwelijke brandwoorden opgelopen, omdat ze ook brandstof smokkelen. Ze hadden brandstof bij zich en ze zijn onherkenbaar geminkt. En de Turkse regering heeft inmiddels toegegeven dat dit een, een, een fout is? Ja, en je moet er eigenlijk onderscheid maken tussen het Turkse leger en de Turkse regering. Een vicevoorzitter van de ak van premier Erdogan, die heeft uh, klip en klaar gezegd dat het hier om een vergissing gaat. En die heeft gezegd dat er is iets fout is gelopen en er komt onderzoek en uh, er zal, uh, alles zal duidelijk worden. We gaan uh, geen dingen verbergen, heeft hij gezegd. Het leger... En dat is natuurlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. is vanochtend eigenlijk al met een verklaring gekomen... waarin ze zeiden van nou, we hebben alles gedaan wat we konden doen. We hadden betrouwbare informatie dat daar een groep PKK-strijders uh, rondliep in dat gebied. Dat gebied, daar lopen sowieso altijd mensen van de PKK rond. We hebben een groep ontdekt met warmtesensoren en we hebben die groep aangevallen. Maar hebben zij gezegd, uh, we stellen wel een onderzoek in om te kijken wat er nu precies is gebeurd. En als het uh, PKK-strijders waren geweest, dan waren Mensen in dat gebied, neem ik aan, ook niet, niet blij geweest met deze actie van het leger. Maar nu het niet om die strijders gaat, hoe, hoe zijn de reacties nu? Nou, die zijn natuurlijk laaiend. Ik kunt je voorstellen, die mensen die zijn op een enorme wijze verminkt. Er zijn beelden op tv, vooral ook op het internet, dat je ziet hoe ze op een uh, huiskar worden geladen. Uh, bedekt met tekens. Er is al een grote demonstratie geweest in Diyarbakr... de grote Koerdische stad, zal ik maar zeggen, in dat uh, gebied. Uh, de leider van de BDP, de Koerdische partij in Turkije... die heeft gezegd van het gaat hier om een groot bloedbad Het waren onschuldige jongeren die wat geld probeerden te verdienen... om naar de universiteit uh, toe te kunnen gaan. In het gebied zelf, waar het gebeurd is... zijn heel veel winkels dichtgegaan. Uh, dat zijn traditionele manier eigenlijk om te protesteren. En inmiddels is er ook in Istanbul, heel ver weg van waar het gebeurd is... Maar maar de grootste stad van Turkije, zoals je weet... in Istanbul is er ook een grote demonstratie geweest. Ja, want is het daar ook groot nieuws? Absoluut. Absoluut. Het is groot nieuws. En iedereen in Turkije is er hiermee bezig. Dankjewel. Bernard Bouwman was dat. Over het bombardement dus van de Turkse luchtmacht. We gaan terug naar Heerenveen. De ontknoping van de duizend meter bij de mannen. eerste dag van het NK-sprint nadert... Volgens mij Kjeld Nuis die nu aan de start komt, Sebastian ja, Timmerman. Iets, iets, te, iets te gefocust is te, en uh, iets te graag wil. En dus de valse start van Kjeld Nuis, Jan Swier, De starter van dienst, zeer ervaren starter. Alle grote toernooien zo'n beetje wel gestart die er te bedenken zijn. Doet een nieuwe patroon in het startpistool. En ondertussen gaan Kjeld Nuis en Michel Mulder, wat dat is de tegenstander van Nuis... terug richting de startstreep. En dat was ook inderdaad een terechte valse start. Hij probeerde er een pikstart van te maken, echt in het startschot te vallen en dan weg te wezen. Maar dat lukte eens niet. Hij was simpelweg iets te vroeg. Ik kan me wel voorstellen dat hij graag wil, want hij ging onderuit op de 500 meter... En uh, dat betekent dat hij zich zal moeten laten zien op deze duizend. En morgen wil hij misschien aangewezen worden voor het WK-sprint. Want Nuis is wel iemand die normaal gesproken op zo'n WK-sprint goed kan rijden. Vorig jaar debuteerde hij, die werd hij vijfde. Dit seizoen stond hij bij alle wereldbekerwedstrijden op de duizend meter op het podium. Dus hij zal echt moeten laten zien dat hij daar thuis hoort. Dan wijzen ze hem misschien wel aan. Tweede start, nu wel goed Nuis. Die even behoorlijk ver omhoog komt met zijn bovenlichaam Direct na de start. En nu de schaatshouding probeert te zoeken, probeert in te nemen. Als hij begint aan de eerste binnenbocht in de buitenwagen start Michel Mulder. Moet ik natuurlijk niet vergeten de nummer 8 van de 500 meter. Die een beetje tegenviel toch nadat hij vorige week een hele goede wedstrijd reed in een trainingswedstrijd. Op die 500 meter. Opent wel met 16.35 sneller dan hij een Otterspeer was. En zit al dicht op Kjeldnuis als ze voor de eerste keer de kruising weer oprijden. De eerste keer dus de volledige kruising. Die volledige 100 meter. Michel Mulder gaat richting uh, Kjeldnuis toe. En dan gaat hij Kjeldnuis pakken in de binnenbocht. Oh even had hij daar een klein missertje. Michel Mulder hij heeft wel voorsprong nog altijd op Nijs. Trapt een beetje achteruit als ze de bel krijgen voor de laatste ronde. En nu langzamer zijn dan hij in Otterspeer. Hij levert drie tiende in Michel Mulder in deze ronde op Otterspeer. En die kwam dus uit op die 1.882 op de kruising. Nu veel meer snelheid bij Kjeld Nuis. Daar komt hij. Daar komt Kjeld Nijs richting dat blauwe pak van Michel Mulder toegereden. Die is gezien. Die gaat hier heel veel tijd verliezen. Oh, die valt helemaal stil in de laatste buitenbocht. Nuis in de binnenbocht gaat de rit winnen. 1.882 is de tijd die die moet verbeteren. Doet hij niet. 1,925. Tweede voorlopig achter Ottersmeer. Maar het verschil is toch wel groot. En ik zei het al, hij moet imponeren op deze duizend meter. En morgen op de uh, afstanden van dan wil hij misschien aangewezen worden. En die 1,925 daarmee ja, blijft nuister toch ook wel ver verwijderd van zijn beste seizoenstijd. In de wachtkamer hij dus wat betreft een mogelijke aanwijsplek. Ottersmeer nog altijd aan de leiding op de duizend meter met nog één rit te gaan. En ook aan de leiding, moet ik niet vergeten, in het klassement over Twee afstanden met 16e voorsprong, Lucella, op die Pim Schipper. Jij wil ja. wat vragen, begrijp ik? Nou, nee hoor. Ik, ik zit even oh. te kijken, met nou, je mee te kijken, of er veel uh, publiek zit. Uh, want ja. de afgelopen dagen is er natuurlijk veel kritiek geweest op de schaatsweek. Hè, aan het eind ja. van het jaar dat er, uh, jij zat jij af en toe in een heel leeg tie af. Hoe, Ach, hoe is nou, dat vandaag bij dit NK? Nou, een, een, zodra het NK heet, slaat er toch blijkbaar beter aan dan wanneer het schaatsweek heet, uh, voor het eerst was dat... en het om kwalificatie op losse afstanden gaat... zodra er een klassement op te maken valt, dat slaat er blijkbaar meer aan. Want Theo zit, uh, nou ja, zeg maar gewoon half vol. Het is een aardig gevuld. Ik denk net iets meer dan de helft zit het vol. Zeg maar wat je normaal ziet bij zo'n NK. Laatste rit, Ronald Mulder in de binnenbaan... tegen Stefan Groothuis in de buitenbaan. Zij in één keer goed weg zijn Ploegenoten dit seizoen. Ronald Mulder en Groothuis, allebei rijden ze voor de ploeg van Jack-Ori. Control op zoek naar een nieuwe sponsor. Die sponsor houdt er mee op, Ori Kijkt toe, net als Sikko Janmaat op de kruising. Rustig toe, hoe Ronald Mulder de leiding pakt in deze rit. Mulder, vijfde op de 500 meter, opent in 1664. En met 1695 een behoudende opening voor Stefan Groothuis. De winnaar van de 500 meter, die met 35-09 daar een prima basis legde... voor een mogelijke vierde Nederlandse sprinttitel op rij. En een mogelijke vijfde in totaal. Hij heeft nu zijn ritme beter gevonden, lijkt het. Want in de binnenbocht komt Groothuis richting Mulder toegereden. Ruim toch uit die bocht, maar wel net binnen de lijn als de bel klinkt voor de laatste ronde. Rondetijd 25-2. Dat is dezelfde ronde die Hein Otterspeer liet noteren. Het verschil blijft 4 tiende van een seconde. En in de laatste ronde, toen reed Hein Otterspeer 27 rond. Kan uh, uh, Stefan Groothuis dat herhalen? Valt een beetje stil hoor. Wel op de kruising. Laatste buitenbocht gaat uh, Stefan Groothuis nu in. De man die dit seizoen al zo verschrikkelijk goed reed. Ook in de wereldbekers. Puff toch, steunt toch. 1-8, 82. De tijd van Otterspeer gaat hij niet redden. 1-1. 11. Hij wordt tweede achter Otterspeer. En je hoort wellicht een uh, groot gejuich. Dat is een vak met allemaal supporters uit Zuid-Holland. Uit Oude Kerk, waar Heinz Otterspeer vandaan komt. En hebben een groot spandoek bij zich. Trots op Hein. En alsof er gescoord is in een voetbalstadion... gaan zij uit hun dak. Want Heinz Otterspeer wint de 1000 uh, meter in. 1, 8, 82. Dat dikke persoonlijke record. Hij wint dus die 1000 meter. Maar dat niet alleen. Hij gaat ook aan de leiding... na het 1K-sprint van de eerste dag. Want door die behoudende opening van Stefan Groothuis, die eerste 200 meter... verliest hij niet alleen de 1000 meter... maar levert hij ook te veel in op Otterspeer in het algemeen klassement. En is die mooie marge die hij had opgebouwd naar de 500 meter gewoon weg. Want hij staat met een 100ste achterstand, tweede na de eerste dag. Sjoerd de Vries staat op de derde plaats in het algemeen klassement. Pim Schipper vierde, Lars Elgersma vijfde en Mark Tuitert achtste. Werk aan de winkel voor Tuitert. Otterspeer en Groothuis, 100ste. Dat is een mooi verschil. Spannend morgen op dag twee. Komend half uur hoort u als het goed is de uitspraak tegen Ajax-supporter Wesley van Wee. Er is tien maanden cel tegen hem geëist. Er is geen verkeersinformatie. De files zijn opgelost. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Inspecteurs uit Nederland en Duitsland werken deze dagen samen bij het controleren van vuurwerk. Dat gebeurt onder meer op de A1 bij Oldenzaal. Maar José en politie halen voertuigen die mogelijk vuurwerk vervoeren van de weg en gaan kijken of dat inderdaad zo is. Verslaggever Karin Alberts keek mee. Een lood naast de A1, grens Duitsland-Nederland. En hier is een busje staande gehouden en daar zijn heel wat mensen omheen Volop bezig papieren te controleren, dozen te verslepen. Ik zie geel gekleurde politiehesjes. Ik zie een oranje oranjehesje met op de achterkant Vrominspectie. En daar bent u van? Ja. U bent? Uh, Mooikerker, Alex Mooikerker van de Vrominspectie. Ik hoorde net van uh, de collega van de marechaussee dat uh, dit busje eigenlijk maar 1300 kilo mocht vervoeren. en had helaas 1600 kilo aan boord. Ja. Wat dan? Dat is een duidelijke overtreding. Nou, dat, die mag zo niet doorrijden. Die zal... ja, al die dozen die nu op de kant staan opgestapeld. Ja, er worden ook verdere controles gedaan, denk ik, naar de aard van het vuurwerk. Maar in okay. ieder geval de hoeveelheid, daar mag je niet mee, mee doorrijden. Dus je hebt wel een probleem. Ja, dat kan niet. Maar we hebben ook grotere overtredingen gehad gisteren... Van, van meer dan twee keer de maximaal toegestaan belasting. Dus er komen hele rare dingen voor. Je ziet met name in deze tijd van het jaar... als ze vanuit de bunkers in Duitsland vuurwerk aanslepen naar Nederland dat er daar heel vaak overbelading uh, plaatsvindt. Ja, dan zegt u dat. Er worden vanuit bunkers in Duitsland uh, wordt het vuurwerk gehaald. Hoe zit dat? Ja, uh, de Nederlandse importeurs die hebben voor een groot deel hebben ze hun opslagen niet in Nederland, maar in Duitsland. Omdat professioneel vuurwerk, voor vuurwerkevenementen, niet in Nederland kan worden opgeslagen... vanwege de strenge veiligheidseisen, de grote veiligheidsafstanden. Ze zijn uitgeweken naar Duitsland en daar slaan ze hun vuurwerk op. Dat is allemaal heel legaal. En dat zijn speciale bunkers? Ja, dat zijn de oude NATO-bunkers vlak over de grens, dat gebied. En die, uh, ja, dat is vrij goedkoop om daar te huren. Dus dat is wel lucratief om daar... Het is verder heel legaal. Alleen ja, op het moment dat ze Nederland binnenkomen... moeten ze dat wel volgens de Nederlandse wetgeving ook melden. Zodat wij kunnen controleren of dat in orde is, enzovoort, enzovoort. Die kan er buiten? Ja, maar uh, één karton, uh, 1.4G en uh, hoe is waar? Maar daar staat het niet buiten <laughs> toe. Wat is het probleem op dit moment? Nou, pro het probleem is in feite dat uh, de, de naam van de importeur... Die moet op elke doos ook vermeld staan. En dat is niet het geval? En dat is niet het geval in dit geval. Ja. En er zijn heel wat dozen die eruit die uh, vrachtwagen kwamen, of uit het uh, bestelbusje? Ja, dat klopt. Er zijn toch wel een, uh, nou, een, misschien toch wel een kleine honderd dozen ongeveer, denk ik. Dus, uh, ja. En nu? Dus... Moet hij die doos waar dan die naam niet goed op staat achterlaten, of hoe gaat het dan? Nou, dat moet gecorrigeerd worden. En uh, dat zal dan uh, waarschijnlijk dan hier gaan gebeuren. Maar dan moet op elke doos er een stikker komen. En als de uh, auto overbeladen blijkt te zijn, eh, dan uh, moeten toch uh, een aantal dozen uit. Oh, dat weet ik niet, hij is wel aardig zwaar. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma... staat ook met volgens mij verbazing te kijken... naar wat er allemaal uit dat kleine busje komt. Onvoorstelbaar hoeveel vuurwerk uit een klein, relatief klein bestelbusje komt. Hier werkt Nederland-Duitsland samen. Maar wat u betreft moet er ook met andere landen... beter meer worden samengewerkt. Waarom? De vuurwerk en het gebruiken van vuurwerk, daar zitten altijd risico's aan vast. En wat we hebben gezegd tegen de Europese collega's... Van, laten we toch de komende jaren kijken waar we meer samen kunnen werken. En aan welke landen denkt u dan? Ja, dan denk ik behalve aan, aan Duitsland, vooral aan de Oostbloklanden. Je ziet dat er steeds meer ook vuurwerk via het internet wordt verhandeld. Dus via het internet krijg je het vuurwerk aangeboden. En dan gaat het vervolgens, wel of niet in dit type busjes of in personenwagens, gaat er de grens over Vanuit bijvoorbeeld Polen. Nou, ik heb de Poolse collega daar een paar weken geleden op aangesproken. Die is er ook uh, erg ontvankelijk voor, maar zegt ook tegen mij van ja, we hebben niet een specifieke kennis. Nou, dan bied je vervolgens de kennis van onze from inspectie aan om uh, uh, andere landen daarbij te assisteren. Nou, en dat, uh, dat is iets wat ze uh, volgens mij allemaal willen. En dat is een pluspunt. 7-61-G. Staatssecretaris Atsma, die uh, overigens later via Twitter liet weten dat hij niks in het idee van GroenLinks ziet om vuurwerk te verbieden. GroenLinks wil graag dat het voortaan centraal wordt afgestoken door professionals. Maar Atsma twittert, het verbod op vuurwerk is onzinnig, verstandig gebruik van legaal vuurwerk moet kunnen. De Franse regering gaf vorige week een dringend advies aan vrouwen met een borstenimplantaat van het bedrijf. PIP, PIP, het advies was die plantaten te laten verwijderen, implantaten te laten verwijderen, omdat ze grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Maar verwijderen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt. Uh, Frank Genoud in Parijs, onze correspondent daar, Frank. Want waar lopen die vrouwen tegenaan? Nou, dat blijkt in de praktijk nogal wat praktische en ook financiële hobbels te zijn. Ik heb net een advocaat gesproken van een hele grote groep Franceses die met deze protheses lopen. En hij krijgt nu de eerste berichten binnen van chirurgen die domweg weigeren om de implantaten te verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze het overdreven vinden. Er is geen direct verband vastgesteld tussen die implantaten en het voorkomen van kanker bij de vrouwen. Maar wel dat ze snel scheuren, maar ze vinden het overbodig... om daarom die implantaten te verwijderen. En er zijn ook financiële hobbels, want wat er vergoed wordt door de verzekering... is maar een deel van wat de chirurg normaal gesproken in rekening brengt. En de vraag is dan natuurlijk, wie moet dat betalen? Ja, dat is toch wel merkwaardig als zij zeggen, het hoeft niet. De regering zegt, uh, het moet wel. Hoe gaat dat dan verder? Nou ja, dat is, het hele, dat is het moeilijke dilemma waar je nu eigenlijk een beetje mee zit. Hè? Want uh, het Zwarte Piet is begonnen eigenlijk in Frankrijk, dat is uh, wat je nu merkt. De vraag is natuurlijk wie is er helemaal schuldig aan dit schandaal en wie moet er gaan betalen. Kijk, vaststaat dat PIP, het bedrijf dat die protheses heeft gemaakt, dat dat heeft gefraudeerd. Want er zijn slechte siliconen gebruikt in strijd met de regels ook. Maar verder is natuurlijk dan de vraag, is de controle erop ook tekort geschoten... Zijn de overheid, zijn chirurgen zelf ook tekortgeschoten? Duizenden Franceses zijn over dat soort vragen... al naar de rechter gestapt ook, wegens die defecte implantaten. Dus, dus iedereen is een beetje op zijn kiwi van nu natuurlijk. Hè, want het Zwarte Piet is begonnen en daarmee komt de vraag aan de orde. De schuldige moet gaan betalen, maar wie is de schuldige? Ja, je moet ook opletten natuurlijk dat bepaalde chirurgen... hier niet een, een slaatje uit willen slaan. Ja, dat is de grote vraag die nu natuurlijk bovenkomt... drijven met deze eerste berichten van de advocaat inderdaad. Hè. Ik denk niet dat het gaat om een slaatje uitslaan uit zoiets... maar de regering heeft natuurlijk het advies gedaan... om al die protheses van dat bedrijf te laten verwijderen. En nu komt het aan op de praktische uitvoering. En dat blijkt moeizaam te gaan. Want wie betaalt het verschil, zoals we zeiden? Ik sprak ook één kliniek waar die operaties gedaan worden. En die zeiden, ja, wij doen schappelijk... als het bij een vrouw problemen oplevert financieel... dan proberen we een soort goede middenweg te vinden... zodat de vrouw in ieder geval niet te dupe wordt. Maar dus ook die advocaat die zegt, ja, ik ken een vrouw, een cliënt van mij... die moest een lening afsluiten om de duizenden euro's op te kunnen hoesten... die de totale operatiejaar ging kosten. En als het dan mensen zijn die zeggen dat het niet nodig is... dan is het dus een behoorlijk verwarrende situatie voor de vrouwen daar... Dat kun je absoluut wel zeggen, inderdaad. Ja, want er is dus het officieel advies, maar niet de dwang. Er is het advies om die implantaten te laten verwijderen. Maar goed, dat, we hebben het over een week geleden inderdaad. Het is ook vakantietijd, dus er zal enige tijd nodig hebben... voordat het allemaal gaat gebeuren. Er is voorspeld dat dat zes maanden tot een jaar kan gaan duren... voor alle protheses zijn verwijderd. Frank Renaud, dankjewel voor jouw verhaal uit Parijs. De wolf rukt op. In Duitsland zijn er na anderhalve eeuw afwezigheid weer tientallen wilde wolven. En zelfs in Nederland zou er ook al eentje gezien zijn. Het zijn doorgaans gevaarlijke dieren, maar voor natuurliefhebbers is het ook een teken dat het goed gaat met de natuur. Die zijn er juist blij mee. Vooral in het oosten van Duitsland zijn er veel gezien. Uh, correspondent Wouter Meijer die ging mee op sporenonderzoek. Ja, ja, ja. En ziet het hier ook nog die kan zo het is trok. Haren zijn ook nog drinnen hier, als je dat zo ziet. Dat zijn knochen. Dit zijn de keutels. We zien er haren in zitten en zelfs stukjes bot. Olaf Preussen laat ze zien en vooral de keutels zijn nog vers. Olaf Preussen is wolvendeskundige. Zij kent de omgeving hier op zijn duimpje. Hij leidt voor het eerst een groep mensen rond in het jachtgebied van de wolven. De wolven die wonen en jagen hier al een paar jaar. En zo langzamerhand begint men de sporen te herkennen. Er zijn relatief duidelijk nog die Krallen te zien. Die kraillen werden uitgeklammerd. Die werden niet man. Je moet altijd een duimstok meenemen. Dan zie je de klauwen aan de voorkant van de afdruk. Vanaf daar moet het minstens 7 centimeter zijn. Langwerpig, dan is het het spoor van een wolf. Dat zijn de sporen die we zoeken vandaag zoeken op de wolvenwandeling. Als je 100% ziet dat de wolf iets reift. Dan heb je die zichere aanheidspunkten... Dat ja, zijn sporen. Er zijn drie soorten bewijzen. Dat is wild dat de wolven wordt doodgebeten. Dat kun je dan zien aan de tandafdrukken in het vlees. Dan zijn er de sporen en de keutels. En we hebben een paar automatische camera's opgehangen op plaatsen waar de jonge welpen vaak spelen. Oudere echtpaar loopt mee met de wandeling. De vrouw heeft een wandelstok. En de man, een heel professioneel ogende verrekijker. Hoopt u dat we een wolf te zien krijgen? Dat wil ik gerne willen, maar ik weet niet of dat goed is voor ons. Wenn wir den jetzt sehen, gut, von weiten, ja, sehe ich jetzt, aber ansonsten... Ja, ich würde es mal sehen, aber ich weiß auch nicht, ob es so verstandig ist, als es echt ein Eintje zouden sehen. Benst, wie bang, haben Sie Angst? Ja, hätte ich Angst, weil man von früher, als unsere Eltern noch lebten, das so ganz anders gesagt gekriegt haben. Sagen wir mal so, und deshalb möchte ich das jetzt sehen. In Deutschland kennst du den Wolf eigentlich vor allem aus Sprookjes. In Deutschland kennt man den Wolf vor allem aus dem Märchen. Das meine ich ja. ja uh, schon, schon die Kinder sagen, oh, der böse Wolf. Nee, dat wil je liever niet. In Duitsland denken kinderen altijd meteen aan de grote boze wolf uit de sprookjes... waar je bang voor moet zijn. Dus eigenlijk moet je ze ook opnieuw opvoeden en uitleggen... dat die wolf gewoon bij de natuur hoort. Het is gewoon een deel van de Duitse natuur weer. Nou, dat vinden eigenlijk alle deelnemers vandaag. En ook de Duitse natuurbeweging is heel actief om de geesten rijp te maken. Er zijn zelfs campagnes, welkom wolf. Want de mensen moeten er niet bang voor zijn. Het is nou eenmaal de natuur en dus is het goed... En het is natuurlijk spannend als je er eentje te zien krijgt. Interessant, maar ik heb eigenlijk nog geen gezien. Dat kan ja van meestal 100 meter weg zijn, maar het wäre maar schön. Het weer nog heute die gelegenheid met de experten. Dat wordt ook onmogelijk zijn. Dat wäre eerder maar wat in de nacht of zo. So, dann... Ik zou er dus zo graag een eentje willen zien. Maar ik zie wel eens reden, ik zie wilde zwijnen als ik hier met mijn fiets door de natuur ga. Ik zou ook heel graag een een wolf willen zien, maar ja, dan moet je misschien wel een keertje s'nachts gaan. En de deskundige, meneer Preussen, u heeft ze bestudeerd, maar heeft u er zelf wel eens eentje gezien? Ik ben der Meinung, ik heb er een gezien, dat was dan maar Ik ben mir niet sicher, maar ik heb ze schon heulen. Ik denk het wel, maar het was een fractie van een seconde, dus ik weet het ook niet meer zeker. Ik heb ze in ieder geval wel eens horen huilen. Hoe klonk dat? ik het heulen? Ja, gern. Nee, maar ik moet ehrlich zeggen, ik ben een Wolfffreud, maar het is me toch een beetje anders geworden. Ja, het was een vreemd gevoel. Ik hou van die wolven, maar toen ik ze echt hoorde... kreeg ik toch een heel ander gevoel. Ik was niet bang, maar het was wel anders. toe is er contact daar. Hoe dat dan echt voelt, dat kunnen we alleen maar raden. Want de wolven wonen hier echt op de heide in het bos. 100 kilometer buiten Berlijn. Maar we zien ze vandaag niet. Misschien maar beter ook. En de wolvenwandeling is er elke twee weken. Bent u geïnteresseerd? Informatie kunt u krijgen bij de VVV in Spremberg. Dat is zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Berlijn.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 Een Russische kernonderzee is tijdens onderhoudswerkzaamheden... in Moermansk in brand gevlogen. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De onderzeeër lag in een dok toen de brand uitbrak. Meteen werd de kernreactor aan boord afgesloten. Volgens een woordvoerder hield de onderhoudsmonteur zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Turkije heeft toegegeven dat de luchtmacht bij ongeluk... in het grensgebied met Irak burgers heeft gedood... in plaats van Koerdische rebellen. Bij de luchtaanval kwamen 35 mensen om... Een woordvoerder van de Turkse regering liet doorschemeren dat de nabestaanden van de slachtoffers een schadevergoeding zullen krijgen. Het OM heeft tien maanden celstraf geëist, waarvan vier voorwaardelijk tegen Wesley van Wee. De Ajax-hooligan viel eerder deze maand tijdens de bekerwedstrijd Ajax-AZ de keeper van AZ aan. Naast zijn celstraf wil het OM dat de relschopper verplicht wordt zijn alcoholprobleem aan te pakken. De uitspraak kan elk moment komen. De supermarkten hebben een recordomzet geboekt in de week voor kerst. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is er voor 825 miljoen euro verkocht. Niet eerder boekten de supermarkten zo'n grote omzet rond de kerstdagen. Het CBL verwacht morgen en ook overmorgen ook weer topdrukte in de supermarkten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Verhoef. Met vaak veel bewolking af en toe even een opklaring... en de temperatuur die vannacht gaat dalen naar ongeveer 3 graden. Maar daarbij vallen er ook buien. En die buien kunnen met natte sneeuw gepaard gaan. is nog niet alles, want er staat ook nog eens veel wind. Langs de kust waait het stormachtig kracht 8. Ook morgenochtend nog vrij veel wind, maar daarna wordt het snel rustiger. De temperatuur loopt op naar zo'n 6 graden, bij zee misschien iets hoger. Nog steeds een paar buien, nog steeds met kans op natte sneeuw... maar in de loop van de ochtend wordt het langzaam wat droger... en aan het begin van de middag hebben we even flink wat zon... Tegen de avond dan van het westen uit opnieuw bewolking, gevolgd door regen. En die regen is een voorbode van hogere temperaturen, want zaterdag wordt het 10 graden. In de loop van zaterdag wordt het wat droger. Ik heb goede hoop dat de jaarwisseling net aan droog verloopt. Het is in elk geval zacht, met 6 uh, tot 10 graden maar liefst. En een matige zuidwestenwind. Zondag dan nog hogere temperaturen, 12 graden. Een extreem zachte start van 2012. ANWB Verkeersinformatie staat file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Westervoort en Duiven 3 kilometer. Dat is een aanrijding bij 7 Is de ook Dicht. Het is Easy December bij Weekamp.nl. Ook je eindejaarsaankopen shop je vanuit je luister Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst weekkamp.nl. Zuid-Limburg. Je zal allemaal maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit.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 Deze minuut over half zes, zo meteen in het Radio 1-journaal. Dirk jan Epping, met hem blik ik terug op het roerige politieke jaar in België. Opnieuw een roerig jaar. Eerst het beursjaar dat op zijn einde loopt. Nog één dag kan er gehandeld worden. Je zag in de maand december dat de euro behoorlijk onder druk stond. Nou, dat is deze laatste week van het jaar nog wat erger geworden. Niet eerder dit jaar is de koers van de euro ten opzichte van de dollar zo laag geweest. De koers zakte vandaag naar 1,29 dollar. Eva Wiesing van de economieredactie. Eva, is daar nou een directe aanleiding voor? Nou, als je naar echte directe aanleiding moet zoeken... want dat moet je zoeken in een beetje een dunne markt... waarbij eh, de uitslagen natuurlijk al snel wat groter zijn... dan is dat het feit dat Italië vandaag weer de markt op moest om geld te lenen. De rente op zo'n lening geeft aan hoe het vertrouwen van beleggers is in Italië... dus ook in de eurozone. En die rentes die waren wel iets lager dan een maand geleden... maar nog steeds veel te hoog. Met deze rentes kan Italië op lange termijn gewoon niet aan zijn schuld voldoen... En dan heeft de nieuwe premier, Mario Monti, wel gezegd dat hij zijn land wil laten groeien, hervormen. Maar het is gewoon te weinig om het vertrouwen te herstellen. Ja, dat komt dus niet echt terug, eind 2011. Nog niet in elk geval, want je kan natuurlijk niet zo snel hervormen dat je van de een op de dag, andere dag echt een groeieconomie hebt. Dan heb je hele drastische maatregelen nodig om de economie bijvoorbeeld flexibeler te maken. Um, en bovendien kijken beleggers ook naar de toekomst. Die veilingen van vandaag die gingen over 7 miljard. Maar volgend jaar moet Italië 330 miljard opnieuw financieren. Gewoon omdat oude staatsleningen aflopen en beleggers dat geld opeisen moet Italië weer de markt daarvoor op. En het grote probleem is dat er op dit moment te weinig kapitaal is. Beleggers hebben gewoon geen trek om al dat geld in Zuid-Europa te stoppen. En dat is ook de reden dat die euro op dit moment aan vertrouwen verliest. En wat zijn dan de gevolgen als die euro zo laag staat of lager... ten opzichte van de dollar? Nou, Het is in ieder geval goed nieuws voor de export. Want het betekent dat de Nederlandse export... bijvoorbeeld naar landen buiten de eurozone goedkoper wordt... Uh, Import wordt aan de andere kant weer duurder En bijvoorbeeld de olie wordt duurder En daarmee ook alle energieprijzen. Gas is ook gekoppeld aan de olieprijs. Dus het heeft voor- en nadelen. Uh, maar ja, uh, je moet die bewegingen in die valutemarkt ook een beetje relatief zien. Want vorige zomer stond die euro nog een stuk lager. 1,19 dollar. Dus ja, het gaat ook omhoog en omlaag. En toen gebeurde er ook niet heel erg veel met onze export. En vandaag ging het omlaag. Eva Wiesing, dank je wel. Het was politiek gezien een knotsgek jaar in België. Een jaar van een wanhopig koning, bemiddelaars, koninklijke onderhandelaars, informateurs. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. En het lukte, lukte ze steeds maar niet om de partijen op één lijn te krijgen. Je kunt een paard naar het water brengen. Je kunt het niet verplichten te drinken. Ik denk dat het te lang geduurd heeft. Veel te lang. Bijna ben al wereld gekocht, dat mag toch niet, hè? We willen duidelijk maken dat Vlamingen en Walen dus wel degelijk samen overeen kunnen komen. Maar er gaat toch water bij de wijn moeten gedaan worden, voor iedereen? Uh, denk ik denk al veel water bij de wijn gedaan. Het moet natuurlijk nog drinkbaar zijn. Ik kan het paard naar het water leiden, maar het is inderdaad waar. Ik drink liever wijn. Uh, ons land verkeert in een heel ernstige situatie. Het zal zeer moeilijk zijn, ik weet dat. De koning heeft mij vandaag belast met de opdracht van koninklijk onderhandelaar. Ik zal, in het belang van alle inwoners van ons land, alles doen wat menselijk mogelijk is om hierin te slagen. Drie weken na de federale verkiezingen ligt er een afgewerkte formateursnota op tafel. Ja, wij gaan aan tafel. Ja, om te onderhandelen. Ik geloof niet in deze nota. Het is bij uitstek een slechte zaak voor de Vlamingen. Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord... spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Al onze medeburgers verwachten dat. De acht partijen die willen onderhandelen op basis van de nota di Rupo... zitten op dit moment bij elkaar. Ja, dit is de, de grootste struikelblok in de Belgische politiek... van de voorbije tien jaar... Waarom nu eindelijk mag acht partijen erin geslaagd zijn om die, uh, om die weg te werken. De dialoog het gewoon heeft van, van het cynisme, van, van het fatalisme. Het is opnieuw zover. De man die een regering moet vormen voor dit land ziet het niet meer zitten. zijn best en final offer. Een nieuw ultiem voorstel dus dat hij heeft opgesteld. Merci pour leur patience. Beslissen. Dat gebeurt in dit land door een minderheid aan Vlaamse kant. Betalen. Dat doen we met een overgrote meerderheid. Ik zweer de trouwheid aan de koning, de gehoorzaamheid aan de, de grondwet en aan de wetten van het Baltisch-Belgisch-Bank. Nou, de flitsen van de camera's ja. overstemde uh, Elio Di Rupo, de nieuwe premier, de Fransstalige premier van België. Dirk-Jan Epping, onze eigen België-kenner, mag ik wel zeggen, toch zo. En uh, Europarlementariër voor de Vlaamse partij lijst. de Dekker is hier te gast. Goedemiddag. Goedemiddag. En hij zit nog steeds, hè, die premier? Uh, premier uh, Di Rupo. Ja, ja die is uh, pas begonnen. En ik denk ook nog wel dat hij een tijdje blijft zitten. Want als hij nu weer zou ontslag nemen, dan is het land meteen in crisis... Uh, en zal België nog meer de krediet, kredietwaardigheid verliezen... en de bankencrisis die er is geweest enzovoort, heeft België heel zwaar getroffen. Uh, dus ik vermoed dat deze regering wel tot, uh, blijft zitten tot aan nieuwe verkiezingen in 2014. Hm, en hoe doorstaat hij die, die eerste weken? Wat is uw indruk? Nou, wat je ziet is dat België onmiddellijk met de werkelijkheid wordt geconfronteerd... Um, en uh, ook premier Di Rupo maatregelen moet nemen... Uh, waarvan hij tot voor kort dacht, dacht dat ze niet nodig waren of overdreven. Hij moet gaan, zwaar gaan bezuinigen op uh, sociale zekerheid bijvoorbeeld. Dat moet ook van Europa. Dat is niet alleen uh, in de wetstraat in België dat het gezegd wordt... maar uh, het moet ook van Europa. Bijvoorbeeld in België heb je een werkloosheidsuitkering... die is onbeperkt in de tijd. Dus als je op je 40ste uh, werkloos wordt... dan kun je tot je 65ste werkloos blijven. Er zijn ook heel veel mensen die met vervroegd pensioen gaan. Een van de meeste percentages in Europa. Dat vind je in België. Is er eerder ja, en nooit, al die dingen, nooit discussie daar over Daar is heel geweest? vaak over gesproken. En de, en de, en de Waalse socialisten, waar, waar, van wie die Ruppo eigenlijk de leider is... hebben altijd gezegd, daar mag niet aan getornd worden. En het is nu uitgerekend die Ruppo, de leider van de... Waalse socialisten die dat als premier zal moeten doen. En je hebt ook gezien de afgelopen weken al confrontaties tussen die Rupo en de Waalse vakbonden. Die hebben we al twee keer een algemene staking afgekondigd. En in januari staat er weer een op het programma. Uh, maar de strijd is, uh, is begonnen omdat België nu datgene moet doen dat al jaren geleden had moeten gebeuren. En wilden de socialisten, de Franstalige socialisten, dat niet omdat er meer werkloosheid is in het zuiden van België, in Wallonië? Ja, ze hebben altijd gezegd. Uh, de sociale zekerheid is heilig, daar mag niemand aan, aan tornen. Maar natuurlijk, België zit in een moeilijke economische situatie. Ze hebben een enorme bankencrisis gehad. Uh, banken dreigden failliet te gaan, zijn in Franse handen gekomen. Dexia, ook een, ook een, een, een bank, uh, dreigde helemaal onderuit te gaan. Uh, en er moest dus iets gebeuren. En in feite, en dat is het ironische van het geheel... hebben de financiële markten ervoor gezorgd dat er een nieuwe regering kwam. Uh, die, die druk die werd zo groot op de kredietwaardigheid van België. Dat een, een schuld heeft van 100% van het bruto nationaal product. Uh, dat België wel iets moest doen, anders zou het volledig wegzakken in de richting van uh, Griekenland. En dat bewustzijn heeft ervoor gezorgd dat de partijen, uh, de traditionele partijen, uh, hebben gezegd: we gaan een regeerakkoord sluiten. En natuurlijk was de koning daar heel blij mee, want de koning had hen dat ook gevraagd. Maar dat deden ze Ach, niet. man die man en... die kwam zo machteloos over dit jaar. Nou... Heeft hij echt helemaal geen invloed gehad? Ja. Of, of leek dat maar zo? Ja, kijk, een Belgische koning <laughs> heeft veel. Uh, veel politieke invloed, veel meer dan de Nederlandse koningin op het uh, politieke gebeuren. Alleen hij kon het niet afdwingen. De verschillen waren zo groot tussen Vlaanderen en Wallonië. En vooral tussen de Waalse Socialisten en de Vlaamse nationalisten van de NVA. Uh, dat er eigenlijk nergens een compromis uh, in zicht uh, kwam. Uh, die twee partijen konden niet een akkoord sluiten zonder zichzelf te verraden. En de koning heeft van alles geprobeerd, uh, allerlei pauzes ingelast, informateurs, raadgevers, wijze mensen enzovoort. Uh, en hij raakte radeloos. Ik denk dat die man een slapeloze nachten heeft, uh, heeft gehad. En ik dacht ook op een dag horen we de koning is overleden. Want hij kan er niet meer tegen. Ja. Ja. Ja. Hij kan er niet meer aan. En uh, hij, is dus, uh, hij, heeft, uh, hij is daarom erg blij dat er nu überhaupt een regering is. En, en misschien ook wel goed dan dat het een premier uit Wallonië is... Als er zoveel verzet is tegen die hervormingen... dan kan je beter maar iemand hebben uit eigen gelederen die ja, dat doet. Ja, het is zo dat accepteren in, ze het misschien nog. Dat, uh, er is een, een, in, in België een geldtransfer van, van Vlaanderen naar Wallonië. De Vlamingen betalen gezamenlijk uh, per jaar ongeveer 10, 11 miljard euro... voor sociale zekerheid en gezondheidszorg in Wallonië. Uh, en als er een Vlaamse premier komt, dan zeggen de Walen... ja, maar dat moeten we niet hebben. Uh, die Vlaming wil ons alleen maar geld afpakken. Uh, die is niet solidair. Dat is waarschijnlijk een nationalist of een fascist of zo, enzovoort. Uh, dus die premier komt onmiddellijk moeilijk te zitten. En het beste wat er kan gebeuren, is de enige oplossing... is dat een Waalse premier dat doorvoert. Een Waalse premier die tegen zijn eigen Walen zegt... van jongens, het roer moet om, want anders drijven wij af... in de richting van... Portugal, uh, Griekenland uh, enzovoort. En dan valt als gevolg daarvan ook het hele land uit elkaar. Want die spanningen die zijn vrij groot uh, geweest het afgelopen, afgelopen jaar. Uh, en men vroeg zich nog af, gaat België nog bestaan? Dat was een van de redenen waarom de kredietwaardigheid van België verminderde. En dat de, de partij die had gewonnen bij de verkiezingen, de N-VA, oh. de Vlaamse partij... dat die nou niet meedoet. Wat voor effect gaat dat krijgen, um, politiek gezien? Je zult toch zien dat uh, men heeft alles geprobeerd een regering te vormen... Me, eerst met de N-VA en toen zonder de N-VA. Uh, dus eigenlijk zijn de drie traditionele partijen... de socialisten, uh, de christendemocraten uh, en de liberalen uh, gaan samen zitten. Uh, en de N-VA is er nu buiten gehouden. Uh, in de opiniepeilingen zie je echter dat die NVA Ja, buiten gehouden NBA... of ze, ze, nou, wilden ze wilden niet wilden, meer, toch? Er zal een, een mengsel zijn geweest van de twee. Ze hebben buiten gehouden, maar ze wilden ook niet echt... Uh, en je ziet nu in opiniepeilingen dat uh, de Vlaamse socialisten... iets van 35 tot 40 procent van de stemmen zouden krijgen bij verkiezingen. De tweede zijn de Vlaamse socialisten met 13 procent. En dan krijg je de uh, Christen-Democraten en Liberalen met nog minder. Dus die N-VA is enorm aan het groeien. En de vraag is natuurlijk, wat gaat die partijen doen? Uh, hoe uh, gaan zij in de oppositie verzuren? Gaan ze proberen het beleid te beïnvloeden? Gaan ze proberen uh, Vlaanderen te mobiliseren en als het ware hun winst te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen... van oktober 2012. En is dat dan, belangrijk in België als je wint bij de gemeenteraadsverkiezingen? Gemeenteraadsverkiezingen zijn in België veel belangrijker dan in Nederland. In België is een gemeente... dat is eigenlijk je politieke bakermat. Daar moet je voorkeurstemmen verzamelen. En als je veel voorkeurstemmen hebt... dan stijg je ook in de rangorde van je partij. Dat bepaalt ook of je minister wordt... Dus politici zijn zeer gebonden aan hun gemeentes. Ze gaan ook alle wielenkoersen af en penserkermissen... en gaan naar café toe enzovoort... Eh, om ervoor te zorgen dat die voorkeurstemmen behaald worden. En Bart de Wever is eigenlijk de grote uitdager in eh, Antwerpen. Dat is de, de voorman hè, van de -VA. Bart de Wever is, uit, is, is de <coughs> voorzitter van de NVA En hij is de grote uitdager in Antwerpen... met de poging om burgemeester van Antwerpen te worden. Dus u zult eigenlijk volgend jaar zien uh, in België een slag om Antwerpen. En dan hopen ze lokaal te groeien, ook landelijk dan weer te groeien. Kom je dan de volgende keer niet weer uit bij hetzelfde probleem... dat die partijen eigenlijk niet goed samen kunnen met de N-VA? Ja. ja, het probleem gaat niet weg omdat het basisprobleem blijft. En dat is het grote verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. Vooral de grote sociaal-economische kloof. Uh, Vlaanderen heeft een economische situatie... die niet veel anders is dan die van Nederland. Uh, en Wallonië zit, heeft een situatie die niet veel anders is dan, uh, dan Zuid-Italië. Ja, maar kijkt gebeurt er dan de... niks om dat te ontwikkelen? Ik denk dan zorgt de dat Wallonië er De enige, enige redding voor België is in feite... de economische ontwikkeling van Wallonië. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel af van, uh, uh, van werkloosheidsuitkeringen... die onbeperkt zijn in de tijd en, uh, en dat soort zaken. Want denkt u dat dat, dat, je... he, dat dat nu wordt teruggedraaid of hervormd? Gaat dat een impuls betekenen daar? Of moet je meer investeringen Men doen? Wij zullen meer investeringen moeten hebben. De socialisten zullen ook vriendelijker moeten zijn voor investeerders. De Waalse vakbond zal een macht moeten inboeten. Want die gaan om de gaan ze staken. Daar trek je geen investeerders meer aan. Uh, dus Wallonië moet een totale mentale omslag maken. En, en waar liggen dan de ontwikkelingskansen voor Wallonië? Waar kan Wallonië weer groot mee worden? Nou, als je kijkt naar, naar, naar Wallonië, dan zie je de regio onder Brussel. Bijvoorbeeld dan zie je veel nieuwe bedrijven, nieuwe technologieën bedrijven enzovoort. Uh, maar Wallonië moet concurrerend worden. Moet ook goedkoper worden. En moet uh, eigenlijk uh, ja, uh, ondernemingsvriendelijker worden. En dat is de omslag die die roepo moet maken. En als Wallonië een soort van appendix blijft in de, binnen de Belgische staat... dan denk ik toch dat op een gegeven moment die staat al elkaar gaat, uh, uh, gaat vallen. Want ja, de Vlamingen zijn aardige mensen, solidaire mensen. Maar ze kunnen niet alles elke keer voor iedereen betalen. Daar komt een einde ja, aan de, die solidariteit. De, de, de mensen uit Wallonië vinden ze lang niet altijd zo aardig... De mensen in, in, in Wallonië hebben een zekere verlatingsangst. Dat klopt wel. Die denken, ja, die, de Vlamingen laten ons op een bepaalde dag vallen. Uh, en dan zitten we daar. En uw boodschap iets doe er aan. Ja, wat aan. En ik denk dat de Waalse politieke klasse beseft... dat als ze er niks aan doen, dan gaat het mis. En de enige redding is eigenlijk het economisch herstel van Wallonië. Dat is de grote uitdaging voor Elio ook. Dirk-Jan Epping, dank dat wij uh, de Belgische politiek... en alle problemen eens even in vogelvlucht konden doornemen. We gaan naar Amsterdam, want uh, tegen Ajax-supporter Wesley van Wee... was een uurtje geleden tien maanden cel geëist door het Openbaar Ministerie. Het is de jongen die vorige week tijdens de bekerwedstrijd tegen AZ het veld opkwam... en de keeper van AZ belaagde. De politierechter heeft net uitspraak gedaan. Edwin van den Berg, jij was daarbij. Volgt de rechter het Openbaar Ministerie? Voor een groot deel wel eigenlijk. Uh, gaat uh, op een aantal punten wel mee met de advocaat van Wesley van Wee, die Esteban, uh, de AZ-keeper, die trap gaf bij dat uh, bewuste duel. Maar voor het grootste deel zegt de politierechter hier... Uh, na bijna drie uur, de zitting begon tegen drie u... heeft een voetbalduel verziekt waar heel veel mensen zich die dag op hebben verheugd... alleen om willen van een weddenschap. En rekenen het dus zwaar aan. Een, uh, acht, uh, een poging tot zware mishandeling... Dat was de aantijging van het OM dan ook bewezen? Want zegt de politierechter zojuist: u liep hard op de keeper af, u moest een eindje over dat veld. Dat zagen we hier ook in de zaal tijdens de zitting, is dat bewuste fragment nog eens vertoond. U heeft zich niet bedacht, dat had u wel kunnen doen, daar was de tijd voor. En u sloot notenbenen een weddenschap af met een aantal van uw vrienden. En dus poging tot zware mishandeling met voorbedachte raden. Dat moet dan vaststaan om iemand tot die poging tot zware mishandeling te veroordelen. De rechter vindt dat dat vaststaat en komt tot maanden cel. Hij zit al een week vast. Zes maanden, want je viel even weg. Zes maanden cel. Ja, ja waarvan twee voorwaardelijk. Hè? En dan hou je dus uh, uh, kort en goed vier maanden over waarbij hij echt vast moet zitten in, uh, in de cel. Hij zit al een week vast, vier maanden dus. Hij moet verplicht worden behandeld voor zijn drankgebruik... want tijdens dat moment had hij een halve liter cognac op en veel bier... en dat doet hij vaker in een weekend. En hij moet zich, dat is bijzonder, bij elke wedstrijd van Ajax... van AZ, omdat hij zo'n hekel heeft aan die AZ-keeper... en van het Nederlands elftal melden bij het politiebureau in Almere. Daar woont hij en dat voor een periode van twee jaar. Dat is de meldingsplicht die Ajax graag wilde. In ieder geval voor deze, dus met een stadionverbod voor twee jaar. We Precies. hebben eerder al gehoord dat ja. uh, Wesley van Wee berouw had. Hoe heeft hij gereageerd op deze straf? Nou, hij heeft uh, een, een flink aantal dingen gezegd. In ieder geval bij het laatste woord, voordat de rechter zich terugtrok om zich uh, uh, te buigen over de straf, dat hij heel veel spijt heeft. Uh, zijn excuses maakte hij aan zijn vader en moeder. Die zaten ook hier in de zaal... Familie die tijdelijk het huis uit moest, hun woonhuis in Almere vanwege bedreigingen. Uh, excuses dus aan zijn ouders voor de slechte dingen die zij in de afgelopen weken hebben meegemaakt. En hij gaat persoonlijk excuses aanbieden aan de AZ-keeper. En hij heeft zelf ook toegegeven dat het uh, wel nodig is om zich te laten helpen om van zijn drankgebruik af te komen. Nou, dat gaat dus gebeuren, maar toch ook... Uh, uh, hij blijft vastzitten. Zijn advocaat zag dat graag anders, maar dat gebeurt dus niet. En een meldplicht twee jaar lang voor alle duels van Ajax AZ in het Nederlands elftal. Dat is het resultaat van deze zitting. Edwin van den Berg met dit laatste nieuws uit Amsterdam. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Daarvoor zit hier nu Ewout de Jong. Diverse nieuwswebsites, waaronder de Huffington Post en Sky News... berichten over Syrië. Het geweld in de Syrische steden is toegenomen... ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga. Het geweld escaleert zelfs. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat in Douma... dat is een voorstad van Damascus, tienduizenden betogers door het leger onder vuur zijn genomen. Daarbij zouden zeker twee mensen om het leven zijn gekomen. Volgens een journalist van CNN geldt er in de stad Homs... nu een onofficiële avondklok. Sluipschutters schieten op... Alles wat beweegt. De snipers are um, on basically every main street. They have checkpoints on both sides. Snipers would shoot everybody who is basically crossing this street between 4 p.m. and 8 o'clock in the morning. Um, this is an unofficial curfew. Ja, beelden op de website van CNN. Lex Runderkamp die twittert er ook nog over. Die tonen hoe, verder hoe mensen brood en ander voedsel naar elkaar gooien. Zo van de ene kant van de straat naar de andere. Dat doen ze om te voorkomen dat ze moeten oversteken... en door die <coughs> sluipschutters onder vuur worden genomen. De Britse krant The Guardian schrijft op de website... dat de Egyptische politie verschillende kantoren... van mensenrechtenorganisaties zijn binnengevallen. Eentje daarvan is een Amerikaanse organisatie... die is opgericht door voormalig minister Madeleine Albright. De invallen zouden onderdeel zijn van een groot onderzoek naar buitenlandse financiering... van Egyptische burgerrechtenorganisaties. De ambtenarenstatus die militairen een beschermde rechtspositie geeft... moet worden geschrapt. Dat stelt de hoofddirecteur personeel van het ministerie van Defensie... in een nota die in handen is van NRC Handelsblad. Slokje water, kriebel in de keel. <coughs> militairen. <coughs> Moet jij maar even lezen, ik moest even okay, verder. Ga je gang. Militairen moeten makkelijker kunnen worden ontslagen. Bovendien <laughs> kan de regelgeving rond arbeidsvoorwaarden worden versimpeld. Militaire vakbonden wijzen het voorstel af, schrijft de MRC. Volgens Acom voorzitter Kleijan wordt de rechtspositie van militairen verder uitgekleed. Voorzitter Hunnego van de Vereniging van Marineofficieren... vindt dat het afschaffen van de ambtenarenstatus zich niet verdraagt... met de bijzondere positie van militairen... van wie bijvoorbeeld voortdurende inzetbaarheid wordt verwacht. NRC Handelsblad blikt met een grote foto op de voorpagina vast vooruit... naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het is een foto van de campagnebus van de republikeinse kandidaat Newt Gingrich... die zich opmaakt voor de voorverkiezingen van volgende week in de staat Iowa. De Washington Post die stelt dat de republikeinen een probleem hebben. Want wie moeten de Republikeinen kiezen als presidentskandidaat? Een echte conservatief of iemand die in november zittend president Obama kan verslaan? De Washington Post vreest dat het uiteindelijk geen van beiden wordt. Mitt Romney zou misschien een goede tegenstander zijn voor Obama, maar er zijn wel twijfels of hij conservatief genoeg is. Newt Gingrich dan, eerder genoemd een gepensioneerde onderwijzer die door de Washington Post wordt geïnterviewd, ziet wel wat in de standpunten van Gingrich, maar heeft geen zin om zijn stem te verspillen. De Republikeinen hebben natuurlijk nog meer kandidaten om uit te kiezen, maar tot nu toe is er nog geen één die er uitspringt. Politie en justitie willen jaarlijks 100 miljoen euro aan crimineel geld in beslag nemen met financieel recherchewerk. Parol schrijft daarover. Dit jaar zie je dat er voor 43 miljoen aan crimineel geld en goederen is binnengehaald. Dat is gelukt door een nieuwe manier van werken, waarbij meer naar de financiën wordt gekeken. Een voorbeeld. Afgelopen zomer controleert de waterpolitie op het IJsselmeer een kapitaal motorjacht. De eigenaar kan het dure schip nooit met zijn officiële inkomen hebben betaald, blijkt het onderzoek, maar hij was wel eerder veroordeeld in verband met een hennepkwekerij. De politie doet huiszoeking en vindt hennepresten, tienduizenden euro's en materiaal. Voor de fabrikage van wapens. De politie is tevreden, zegt een woordvoerder in het parool. Door onderzoek te doen naar ongebruikelijk bezit, die dure boot, zijn uiteindelijk ook levensgevaarlijke wapens niet verkocht. Tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel, Ewoud. Alsjeblieft. Wij hoesten even verder. Na zessen dan zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan aandacht voor een grote brand op een kernonderzeeër in Rusland. De regering zegt dat er geen straling is vrijgekomen, maar het klinkt natuurlijk wel als een eng bericht. Dat en meer. Na zessen zijn we terug. Tot zo. Het hoorspel De Ontdekking van de Hemel, naar het boek van Harry Mullish. Een mooi kind, mag ik hopen. Een heel mooi kind, heer Gerubijn. Hoe heet die onhoog? Quinten. Quinten Quist. Morgenavond voor het eerst op de radio. En hoe gaat het verhaal nu verder? Morgenavond tussen 8 en 11 Harry Mullishavond op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.